Ja, dat was een heel verhaal, een heel betoog, duizelt een beetje, alleen ik heb nog geen antwoord op de vraag van ja, wat is nou nieuw, wat, wat is nou de toegevoegde waarde en hoeveel inspanning staat daar tegenover, dat is niet uitgekomen. En Sandvoort nogmaals, het is geen, ja, we kunnen het de republiek noemen, maar volgens mij is het niet zo en we leven gewoon in een hele vrije markt. En dan dus. heeft u het over de motie, hè, meneer Kortman. Ja, over de motie. Ja, het onderdeel ja. Motie. ja okay. natuurlijk is de visie: ja. alle inspanningen daar. Dat ja. is goed. Dat is prima, ja, tuurlijk. Dank u wel. Ik ga dezelfde volgorde als net doen: meneer Hemsen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Um, laat het helder zijn dat we natuurlijk in de commissie al het een en ander hebben besproken. Dus dat zal ik zeker niet herhalen vanuit D66. Mijn fractiegenote Laura van der Plas heeft daar uitbondig over gesproken. Uh, wij vinden het een hartstikke goed stuk. Toeristische visie. Uh, wat betreft de motie van het CDA. die zullen wij ondersteunen. Um, en het amendement. Daar kan ik het nog niet over hebben. Want het is nog niet ingediend. Dus dan zijn we wat mij betreft vanuit D66 uh, klaar. Dank u wel uh, meneer de voorzitter. Dank u wel uh, meneer. Hermsen, meneer Berendsen. Ja. ja. Dat is heel mooi. Um, om met de motie te beginnen. Uh, ik heb al aangegeven dat dat een beetje ligt in het verlengde van wat wij tijdens de commissievergadering al gezegd hebben. Uh, ik heb mijn twijfels over of uh, zeg maar bepaalde zaken haalbaar zijn. Maar als OPZ zullen wij die motie uh, ondersteunen van het CDA. Ten aanzien van het amendement... Uh, ja, ik heb toch het gevoel dat ik toch geen antwoord krijg uh, van de wethouder ten aanzien van, uh, van de meer uh, zeg maar duidelijkheid in de bestedingen. Uh, zoals ik net al gezegd heb, van, uh, uh, meneer Kuijbers geeft zelf aan dat hij met uh, partijen in gesprek is, maar kennelijk uh, uh, is hij niet bereid om die kennis met ons uh, verder te delen. En dat vind ik, uh, vind ik jammer. Ik heb zeg maar in de voorbereiding voor deze vergadering heb ik uiteraard het amendement toegestuurd aan alle fracties. En het is mij duidelijk geworden dat ik zeg maar, voor dit amendement in ieder geval de handen niet op elkaar krijg. En dat gaat het met name over de besteding van, van die 100.000 euro voor 2017. En waar misschien meer ondersteuning voor is, is dat zeg maar. Uh, dat we toch uh, willen kijken aan de hand van de ervaringen van 2017. En ik, uh, ik, ik heb daar mijn twijfels over omdat het voorjaar, of liever zegt de zomer, is nog niet aanstaande. Maar, zeg maar het, jaar, het, het zomerseizoen is al op, uh, het jaar is al enigszins op streek uh, moet ik zeggen. Uh, dus ik ben benieuwd wat er allemaal nog gerealiseerd kan worden. En in die zin uh, zou ik het amendement iets uh, willen wijzigen wat ik uh, indien. En ik weet niet, ik heb het net al even aan de griffie gegeven. Uh, mijn wijziging of die in staat is om dat bij iedereen te verspreiden. Maar uh, waar het met name om gaat, uh, zal ik het amendement maar even voorlezen? Ja, zoals het dat is te... u raadt mijn gedachten. gedachte. Ja. U. Uh, constateren dat het college voorstelt de toeristische visie inclusief de bijbehorende actieagenda vast te stellen. Ter uitvoering van de toeristische visie en actieagenda met de ingang van 2017... structureel 100.000 euro beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo... Overwegende dat er in de actieagenda een aantal activiteiten zijn opgenomen zonder dat er daarbij aangegeven is welke activiteiten op welke termijn zullen worden uitgevoerd. Er van deze actieagenda geen enkele activiteit is aangegeven welke kosten daarmee gemoeid zijn. Er daarhalve voor de gevraagde structurele bijdrage van 100.000 euro geen enkele onderbouwing gegeven is. Het gemeentelijk budget voor het toerisme reeds 7,5 ton bedraagt, ongeveer. En recentelijk is besloten met ingang tot 2017 een bijdrage te leveren aan het ondernemers innovatiefonds van 80.000 euro per jaar. Besluit, en daar komt de wijziging, om ten aanzien van punt 2 in te stemmen met het beschikbaar stellen voor de gevraagde bedrag van 100.000 euro voor 2017. Het college op te dragen voor 31 december 2017 te komen met een evaluatie van de activiteiten als genoemd in de actieagenda. En op grond daarvan te komen met voorstellen voor 2018 en volgend. En gaat over tot de orde van de dag. Ik hoop dat we daarvoor wel een meerderheid vinden in deze raad. Ik dank u wel. Dank u wel meneer Berendsen. Uh, zijn er vragen ter verduidelijking? Kijk even rond. Dat is niet het geval meneer Berendsen. De wijziging is helder. Dank. U mag de microfoon uitzetten tenzij u in beeld wil blijven. Dat mag. Vraagt u daar een reactie op van de voorzitter, meneer Berensen? Meneer Hendricks, in dezelfde categorie. Ja, dank Knaap, u. Uh, knappe venten. Nee, ik snap het uiteraard, voorzitter. Dank u wel. Uh, ja, um, even kijken. Ja, ik kan nog even een vraag aan de wethouder over... Um, hij noemde net ook al de retaildeal die hij gesloten heeft... en een aantal andere gemeenten uh, met uh, minister Kamp. Nou, ook om die winkelleegstand te, te beperken. Uh, die is inmiddels bijna twee jaar geleden. En toevallig was uh, vanmorgen was de, de projectleider van dat retail deal, van die retail agenda van minister Kant, die was op de radio en die vertelde dat veel gemeenten eigenlijk ja, onvoldoende haast maken met de uitvoering van die retail deals. Uh, misschien de wethouder wel bekend. En mijn vraag is eigenlijk: uh, in hoeverre dat voor Zandvoort ook opgaat. Dus wat doet Zandvoort nou? Lopen we een beetje op schema met wat we aan afspraken hadden gedaan. Want hij noemde net, uh, we gaan een aantal dingen onderzoeken... en we gaan een aantal acties nemen. Maar dit is een van die concrete acties die we al, al hebben genomen. Dus de vraag is of wij ons aan onze afspraken houden. Um, ja, Dan had ik eigenlijk een vraag aan de indiener van de motie over de kosten. Want er was bij de wethouder net een beetje onduidelijkheid over. Over hoe groot zo'n onderzoek moet worden opgezet. Ik neem aan dat de indiener van een motie niet uh, zomaar een blanco cheque uitgeeft... maar dat, zo ken ik het CDA ook, daar is nagedacht over de kosten... Um, dus ik ben heel benieuwd wat uh, de heer Beelen daarover uh, kan toelichten. Voorzitter, de Beelen. dank voor de, voor de complimenten en voor de vraag nogmaals. Um, voor het CDA is het van belang dat het, laat ik het anders zeggen, wij gaan ervan uit dat het binnen de bestaande onderzoekbudgetten kan worden gerealiseerd. Um, in ieder geval op basis van wat wij van de wethouder hebben gehoord. Het gaat hier ook om een verkennend onderzoek. We willen niet, laten we dat ook voorop stellen, we willen niet een heel duur onderzoek hieraan... Uh, dat, dat, het, dat, het wordt, dat het zo wordt gedaan. Um, maar wij gaan ervan uit dat het binnen het bestaande onderzoekbudgetten kan worden gerealiseerd. Of in ieder geval zo beperkt mogelijk kan worden gehouden. Meneer Hendrik, heeft nog steeds het woord. Ja, de heer Belen verwacht dat het binnen het bestaande budget kan. Dat is een wat algemene uitdrukking. Dan is mijn vraag, hoe hoog is dat bestaande budget en in hoeverre past dit er dan in? Wat, wat gaat dit onderzoek kosten en hoe hoog is het budget dan? Meneer Belen. Ja, voorzitter, ik blij met wat ik zojuist heb gezegd en ik verwijs naar de beantwoording van de wethouder hieromtrend. Okay. Ik voel me nou een beetje als iemand die, uh, die via zo'n telefoon uh, een bepaalde winkel probeert te bereiken en ik word van, van het kastje naar de muur gestuurd. De wethouder vraagt voor de kosten naar de indiener van de motie en de indiener van de motie verwijst me weer door naar de wethouder. Ik vraag me gewoon af, we gaan dit onderzoek doen. Hoe groot gaan we dat opzetten en wie gaat dat doen voor hoeveel geld? Meneer Beelen, laatste keer. Ja voorzitter, ik vind het vervelend op in herhaling te vallen dan om... Eh, het, het, volgens ons kan het binnen bestaand budget en daar gaan wij ook vanuit. In ieder geval en als, er, en als het buiten budget komt dan horen we dat... Eh, dan gaat het college dat verantwoorden in de najaarsnota 2017 zoals dat wordt opgenomen in de motie. Meneer Hendricks, het is duidelijk dat meneer Beelen geen bedrag gaat noemen in euro's. Want u heeft daar op een aantal slimme manieren naar gevraagd... Eh, en daar, daar moeten we denk ik even bij laten, want u gaat elkaar niet overtuigen. Dat, dat denk ik ook, uh, voor, voorzitter. Misschien kan ik het dan wel aan de wethouder vragen hoe hoog het budget is. En Goed. wat we bijvoorbeeld, ja, ik neem aan dat ze al wat, wat ja. begroot hebben. De wethouder heeft geluisterd, ook al lijkt hij nu in gesprek, maar ik onthoud die vraag voor u. Is dat uw tweede termijn? Uh, nee, want ik had ook nog een andere vraag gesteld of het besluit in tweeën kan worden gesplitst. Dus uh, aan de ene kant besluiten om met die visie in te stemmen... want dat is voor de VVD geen enkel probleem. Maar die 100.000 euro vind ik zonder onderbouwing... Uh, ik hoef me alleen maar aan te sluiten bij de woorden van de oude partij... en uh, anderen hier, uh, vind ik niet uh, iets waar ik zomaar mee kan instemmen. Ja, die vragen blijven hangen, heeft u gelijk in. Ja, uh, meneer Mettes. We zijn nog steeds in de tweede termijn. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, ik zou willen ingaan op het uh, uh, gevraagde budget van de 100.000 euro... Het CDA die, uh, is daarmee akkoord. Uh, wij zijn uh, voldoende overtuigd op dit moment... dat de wethouder, dat is een kwestie van vertrouwen... dat heeft hij uitgelegd, daar serieus mee omgaat. En dat hij dus bereid is. Nou, bereid is, dat hoort natuurlijk ook zo. Maar hij heeft het ons toegezegd om daar verantwoording voor af te leggen. Mijn concrete vraag hierover is wel aan de wethouder. Uh, kan hij daar een termijn voor noemen? Bijvoorbeeld voor 1 maart volgend, uh, volgend jaar, dat hij kan toezeggen... Uh, uh, wanneer die uh, komt met die uh, uh, verantwoording voor die 100.000 euro. En dat bedrag is nodig als vliegwiel om Zandvoort uh, uh, sterker te maken. Dus het CDA is daarvoor. Dank u wel. Dank u wel, meneer Metz, Mevrouw Rietkerk, ik had u al genoteerd hoor. Dank u, voorzitter. Uh, ten aanzien van, uh, van een amendement van uh, uh, meneer Berends van de OPZ... Uh, Dank in ieder geval voor het wijzigen van het besluit. Want het is in de zin zoals ik het ook genoemd heb eh, naar de wethouder. Maar de wethouder heeft meer gezegd. Hij heeft volgens mij eh, duidelijk gezegd, of niet duidelijk, maar een grote lijn aangegeven... waar het bedrag voor nodig is, die 100.000 euro. Dus dan zou ik, ik zou meegaan met, deze, met dit amendement... Uh, maar dan zou ik wel in de overwegingen wat aanpassingen willen hebben. En niet uh, uh, dat er uh, bijvoorbeeld staat dat er geen enkele activiteit is aangegeven. Als u daar kunt aangeven dat er, uh, de activiteiten in grote lijnen zijn aangegeven, dan zou ik daarin kunnen meegaan. Dank u wel mevrouw Rietkerk. Nee, ik had nog iets. Hoor. Ja, Sorry. Goed, gaat u verder. Ja, en ten aanzien van um, het, uh, de motie van het CDA. Um, ik hoorde de wethouder zeggen in zijn beantwoording... Um, dat hij er misschien wel van uitgaat dat niet alles mogelijk is. Zoals het in de motie benoemd is. Maar ik heb hem wel een toezegging horen doen... dat hij gaat voor het onderzoek, gaat voor... Denkt u dan niet dat het handig is om de motie dan, dan in te trekken? Dat is een vraag aan het CDA. Dank u wel, uh, mevrouw Rietkerk. Uh, ik ga even een, een kort uh, narondje doen in de tweede termijn. Ik zie meneer Hermsen. Mevrouw Rietkerk, u mag de microfoon uitzetten. Meneer Hermsen. Nou, dank u wel, meneer de voorzitter. Het ging inderdaad eventjes nog om het amendement van de heer Berendsen, of Berendsen... van de OPZ en de VVD... Excuus, ik moet ik gewoon open zeggen in plaats van een persoon te noemen. Um, uh, deze toeristische visie een, een, een juiste is en een breed gedragen uh, visie is ook van de ondernemers in Zandvoort. Dus ik denk dat het daarmee ook wel voldoende is, uh, wat ons betreft. Goed. Dank u wel. Dank u wel, meneer Herms. Meneer Berens, u zit al te popelen. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik begrijp de opmerking van meneer Hermsen niet helemaal. Uh, maar oké, okay. uh, is hij het nou wel eens met het besluit, maar niet met de overwegingen? Of is hij het nou met de overwegingen niet eens? Ik uh, kan daar even geen touw aan vastknopen. Uh, ik hoor een aantal dingen uh, van de wethouder die uh, die, die gezegd heeft... Eh, ik heb ook eh, begrepen dat er een aantal zaken gewoon voor 2017 nog niet concreet zijn ingevuld. En ik ben er wel nieuwsgierig van hoe dat, eh, hoe dat dan plaats gaat vinden. En ik denk dan dat het heel goed is dat we voordat we nu al een beslissing nemen over 2018 en 2019... Hè, want dat is dan in feite opgesloten, dat we dan toch even kijken van... Eh, en die evaluatie kan misschien heel kort zijn... maar dan weten we in ieder geval wat er concreet plaatsgevonden heeft. En als dat een overweging is in die overwegingen om daar de eh, uit te halen van mevrouw Rietkerk... Dan is is dat wat ons betreft geen probleem. Dank u wel, meneer Behrens. Meneer Hemsen, er werd een concrete vraag nog gesteld. Is er iets meer duiding mogelijk? Ja, we gaan niet mee in het amendement. Oké, Ja, meneer Cohen. Naar mijn mening... kan Teegman. Naar mijn mening... kan de wethouder gewoon zeggen... ja, ik zeg die toe. Aan het eind van het jaar... krijg je deze bescheiden gewoon. Dan heb je geen amendement nodig. Dank u wel, uh, meneer Cohen. Ik kijk even rond, volgens mij... Meneer Metters, meneer ja, te... u mag uw eigen microfoon gebruiken... waarop u inlogt, zodat de sprekers ook zien dat u het bent... want anders denken ze dat meneer Beelen twee stemmen heeft. En twee, en twee gezichten waarschijnlijk, want ik heb mijn elektronische kaart niet nee, bij me, voorzitter. Ze, u heeft de kaart niet bij u. Ik heb, het, uh, ik heb u dat gemeld uh, in het begin van de vergadering. Oh, mijn excuses, dat heb ik anders uh, geïnterpreteerd. Maar dan nog moet u uw eigen microfoon gebruiken. Oh, dan, dan doet hij het niet. Ah, nou, Die doet het dus niet. En dat dan gebruikt u, u, meneer Metters, de, de, de microfoon van meneer Beelen. Ik had de techniek niet helemaal scherp. Gaat u gang. Dank, dank u wel. Ik wil nog even duidelijk zijn ten aanzien van het uh, amendement. Ik heb met nadruk... Ik zal het niet met nadruk doen aan de wethouder gevraagd of hij een termijn kan noemen uh, waarin hij uh, verantwoording gaat afleggen over die begrote 100.000. Ja. En dan is het voor het CDA voldoende en steunen we het amendement niet. Oké, okay, dank u wel. We gaan uh, in tweede termijn naar het college. Wethouder Kuipers. Misschien even in de volgorde van wat er net gezegd had waren meer de onderwerpen. Meneer Cohen die zei volgens mij nog iets over het amendement van het CDA. En die begon met ja ik heb geen antwoord op mijn vraag. Ik weet niet of u bedoelde dat ik geen antwoord gaf op uw vraag of dat dat niet door de indiener van de motie werd gedaan. Um, ik dacht dat ik wel duidelijk heb uitgelegd dat ik de toegevoegde waarde zie in het feit dat de dingen die wij nu op papier hebben staan. Afspraken die we hebben die zijn eigenlijk allemaal enigszins facultatief van karakter. De horecavisie zit een branchering in facultatief van karakter. Dat hebben we dwingende juist afgehaald. De afspraken die we hebben gemaakt met de markt, dat leest u er ook in, dat zijn afspraken waarvan we vinden dat we het moeten doen, maar ik kan niemand dwingen om het te doen. En ik vind het toegevoegde waarde dat we ook kunnen kijken naar instrumenten, omdat toch de politiek steeds wordt aangesproken als er leegstand ontstaat, of er instrumenten zijn waarbij we wel zouden kunnen sturen als we dat politiek willen. Ik leg het zo uit dat ik dat in kaart ga brengen voor u... aan de hand van de vraag of er ook echt een leegstandsprobleem is wat we kunnen beïnvloeden. En ik zie dus echt die toegevoegde waarde wel in het onderzoek... om het uit dat vrijwillige facultatieve te halen, terwijl u steeds wordt aangesproken... ik ook, overigens, op het feit dat er leegstand is. Leegstand is. Voor de duidelijkheid, toeristische visie benoemt het ergens in het begin ook. Als het goed gaat met Zandvoort, komt het door de ondernemers. Als het niet goed gaat, dan is het gemeentes een schuld. En ik vind het ook wel prettig om eens een keertje tegen elkaar aan te kunnen houden... is het nou ook echt zo? En als het zo is, wat kunnen we dan doen? Um, even uh, de tweede termijn, uh, de motie of het amendement uh, van de heer Beritsen ook overgesteund door de VVD. Uh, ik vind dat niet een goed idee en waarom vind ik het geen goed idee en waarom ontraad ik het ook? Um, u kent het spreekwoord of het gezegde boter bij de vis. Uh, wij hebben hier een uh, visie liggen met een meerjarig karakter waarvan uh, ik uh, in ieder geval in woord beleden hoor dat u allemaal zegt goed dat we dat doen. In de visie staat ook, die ton hebben we nodig om die ambitie uit te kunnen voeren. Ik heb u net uitgelegd dat op andere plaatsen verschrikkelijk veel geld omgaat vanuit gemeentes... Eh, onze concurrenten om evenementen daar naartoe te halen. Dat gaat op sommige plekken om, om miljoenen. Um, en wij waren vroeger dat unieke plekje aan zee waar heel veel dingen konden... In de veranderde wereld waarin we nu leven kan dat ook op allemaal andere plekken. En als ik de partij ben die steeds met goede bedoelingen met dat soort organisatoren aan tafel zit... maar nooit een keer kan zeggen, maar bij u kunt u dat ook doen, doet u het bij ons... want wij kunnen u dat startbedrag ook geven, dan komen ze gewoon niet. En dan gaat uiteindelijk hier het licht gewoon uit. En dat is nou juist wat we met elkaar proberen te voorkomen. Um, ik heb uitgelegd in eerste termijn, we hebben dat geld ook nodig... en we zullen daar zorgvuldig mee omspringen. Ik heb al toegezegd, en dat, overigens, dat is helemaal niet iets wat ik toe moet zeggen... u heeft daar recht op, dat wij verantwoording zullen afleggen voor die gelden. Dat hoort ook zo, daar hebben we een planning en controlecyclus voor... Uh, met voor volgende jaren ook weer uh, een begroting waarin we ook gewoon wegschrijven in voor- en naaiersnotas hoe we daarmee omgaan. Uh, dus ik denk echt dat u uh, wat dat betreft uh, uh, voor Ondernemend Zandvoort, want we doen het niet voor ons. Ik kan nog een keer vertellen wat ik in de commissievergadering heb gezegd over werkgelegenheid die verbonden is aan dit soort, uh, dit soort uh, evenementen, omdat een hele hoop van de partijen die in Zandvoort, of het nou retail is of het is horeca, of het is het circuit, daar is ook gewoon werkgelegenheid. Uh, en ik vind het uh, in dat verband heel erg belangrijk dat we ook die partner zijn in de toekomst die over een budget kan beschikken. De motie of het amendement zegt nog steeds dat structureel ter beschikking stellen van die ton, dat vinden wij geen goed idee. Ik kan niet iedere keer in het najaar bij u terugkomen, mag het alsjeblieft, want dan zijn die partijen al lang naar andere plekken gegaan. Dus ik vind dat niet verstandig, dus ik, uh, ik ontraad dat. Uh, meneer Hendricks die, uh, uh, vroeg nog... hoe staat het nou met die retaildeal? Uh, op andere plekken is er onvoldoende haast meegemaakt. ligt wij op schema? Um, naar mijn beleving wel. Ik heb geen andere geluiden. Een van de belangrijkste uh, onderdelen van een de retaildeal... is dat je ook daadwerkelijk een deal sluit met je retailers. En dat hebben we al gedaan... Uh, dus daar hebben we al een flinke stap gezet. Uh, en tegelijkertijd, die uitvoering zitten we middenin. Nogmaals, of het nou om huurprijzen of om andere dingen gaat, hè, die mix van functies. Uh, je hebt het niet van de ene op de andere dag georganiseerd. Dus daar, het is er ook voor nodig dat uh, we, de, ook, we de tijd nemen om dat uiteindelijk daadwerkelijk goed, uh, goed uit te voeren. Maar daar, wat mij betreft zijn in Zandvoort alle lichten uh, voor op groen. Er zijn twee mensen die wilden een vraag ter verduidelijking stellen of een korte interruptie. Ik begin met meneer Berendsen. En dan meneer Hendricks. Ja, meneer de voorzitter. Ik vind het toch wel jammer dat de wethouder deze motie ontraadt. Uh, en daarom, uh, of uh, dit amendement ontraadt, omdat hij in principe krijgt wat hij wil. In eerste instantie. Het is niet meer dan logisch dat we zeg maar op basis van de ervaringen die we opdoen in 2017, nog eens even kritisch kijken van gaan we daarmee door, gaan we daar niet mee door. En we kunnen wel simpel zeggen van uh, oké. Okay, we gaan er maar mee door, uh, maar misschien werkt het helemaal niet... of werkt het niet op de manier zoals wij willen. Ik vind dat de wethouder zich nu een beetje gedraagt als eruptie nooit genoeg. Uh, eerst 80.000 euro, het is al 7,5 ton, Wat nu een tonnetje vragen? erbij. Ik vind dat uh, op zichzelf vind ik dat, uh, vind ik dat toch wel eigenaardig. En ik vind het uiterst jammer Goed. dat er op deze manier gereageerd wordt... op een positief en constructief voorstel. Dat was in derde termijn meneer Hendricks. Of enfin, meneer Berends meneer Hendricks, u wilde... Een korte vraag ter verduidelijking stellen? Uh, nee, met de uh, interruptie van de heer Berens is dat uh, niet meer nodig. Goed. Mevrouw Rietkerk, kort en bondig. Heel kort. Ik wil dadelijk even vijf minuten schorsen. Ik wil even met mijn achterban uh, daarover spreken. Goed. Ik kijk even rond. Dit was de tweede termijn vanuit het college. Daarmee is in beginsel volgens mij voldoende gezegd. Mevrouw, uh, mevrouw Rietkerk... Mevrouw Rietkerk wil uh, vijf minuten schorsing, want we zijn nu aan stemming aangekomen. En voordat we gaan stemmen, controleer ik even bij u uh, in de zaal straks, maar daar kunt u over nadenken. Of het abonnement in stemming wordt gebracht en of de motie in stemming wordt gebracht. Ik schors voor maximaal vijf minuten. Dames en heren, ik heropende de geschorste vergadering. Volgens mij zijn wij aan de besluitvorming toe. Ik kan het niet mooier maken, maar uiteindelijk is dat misschien ook wel het mooiste. Um, de vraag van de VVD, meneer Hendricks, uh, over het besluit... Uh, dat is heel simpel, daar gaat de Raad over. Het is een raadsbesluit. Het is dan de Raad of zij dit besluit in één klap willen nemen... of zeggen we gaan per onderdeel stemmen. Dat kan. Dat hebben we in het verleden ook gedaan. Dus dat is een keuze. En uh, ik vermoed dat u die keuze... straks aan ons voor wil leggen. Maar dat ga ik doen op de volgorde. Even dan... Uh, eerst het abonnement. Want ik denk dat meneer Berends het abonnement gestand gaat doen. Doet u het abonnement gestand? Ja. Dan uh, ga ik eerst het abonnement zo in stemming brengen. Dan... Uh, ...het besluit... ...ga ik procedureel even met u afstemmen. Moeten we het knippen ja of nee? Of in één? En vervolgens, als de motie gestand wordt gedaan... ...de motie in stemming gebracht. Meneer Belen, wordt de motie gestand gedaan? Voorzitter, de motie wordt gestand gedaan. Goed, dan is dat helder. Is dat voor iedereen duidelijk? Ja? Dan uh, bij hand opsteken. Het gewijzigde abonnement... ...van OPZ en de VVD. Zoals... Besproken en gedebatteerd. Wie is voor dit abonnement bij hand op steken, graag? Voor zijn de fractie van de OPZ voor zover aanwezig, de fractie van de VVD. Wie zijn tegen? Tegen zijn de fracties van gemeentebelangen Zandvoort, het CDA, partij Veldwitsch, eh, deze 66 voor aanwezig en de partij van de Arbeid. En ik Met denk dat mevrouw Rietkerk een stemverklaring wil afleggen. Heel kort en bont. Op... Ja, dank u. Um... Even kort en bondig, de uh, uitspraken en datgene wat de wethouder gezegd heeft vanavond... Uh, geeft ons voldoende vertrouwen om ervan uit te gaan dat hij uh, gaat doen wat hij gezegd heeft. Dus vandaar dat wij tegen het amendement stemmen. Dank u wel, mevrouw Rietkerk. Daarmee is het amendement verworpen. Dat betekent dat Tans voorlicht het hoofdbesluit... De toeristische visie, daar bent u allemaal volgens mij lovend over. Um, ja, als ik u goed heb gehoord wel. Alleen de discussie ging over het bedrag van 100.000 euro. Um, punt 1 is die toerist, toeristische visie met agenda vaststellen. Punt 2, uh, de ton structureel. Ik ga even het fractievoorzitters rondje maken om te kijken hoe u het wil doen. Minister Sandbergen. Gesplitst of gezamenlijk? Voorzitter, er is, een, uh, er is een motie aangenomen of er is een motie ingediend die uh, naar mijn mening uh, wel verband houdt met de toeristische visie, maar uh, apart kan worden behandeld. Nee, uh, mijn vraag is, wilt u, per, u heeft twee besluitpunten bij het besluit raadsvoorstel toeristische visie. Punt 1 is die visie met actieagenda vast te stellen... en punt 2 is het budget daaraan te koppelen. Nu kunnen we het zo doen, want de VVD vraagt eigenlijk... ik vertaal hem even, meneer Hendricks, die zegt... ik ga liever per punt stemmen. Uh, dat is een wat elegantere manier. Uh, zijn even mijn woorden, hè, maar dat is volgens mij de achtergrond van wat u zegt. Of zegt u, ik doe allebei tegelijk. Ik begrijp hem. Ik wil hem uh, in één geheel. Eén geheel. Mevrouw Rietkerk. Ook één geheel. Mevrouw Gurensson, gesplitst. Meneer Veldhuis Eén geel. Meneer Metters. CDA voor één geheel. Me mevrouw Van der Veld. Eén geheel. Meneer Berendsen. Gesplitst. Nou. Dat uh, gaat al iets zeggen over de stemverhoudingen, denk ik. Uh, we gaan hem in stemming brengen bij hand opsteken wie is voor het raadsvoorstel toeristische visie, zoals hier gedebatteerd. Voor zijn. Inclusief uh, dus de uh, bedrag van 100.000 euro. Hè. De fracties van D66 voor zover aanwezig. De Partij van de Arbeid, de VVD. Uh, mevrouw, Vel, meneer Partij Veldwits. Mensen. Mijn excuses. Partij Veldwits, het CDA, GBZ. Wie is... En een stemverklaring komt voor de VVD zo. Maar ik ga eerst de tegenstemmers. Wie is tegen dit... Voorstel, tegen is de partij van uh, OPZ voor zover aanwezig. Stemverklaring van de VVD. Meneer Hendriks Ja, voorzitter, dat wij geacht worden tegen het tweede besluitpunt te hebben gestemd. Ja, dat is helder. Dank u wel. Meneer Berense, stemverklaring, kort. OPZ is tegen uh, uh, het raadsvoorstel. Uh, we kunnen de theoretische visie en de actieagenda ondersteunen. Maar we zijn en we blijven tegen het structureel verstrekken van 100.000 euro. Dank u wel. Daarmee is het voorstel aangenomen en er rest mij nog bij u in stemming te brengen de motie van het CDA zoals besproken bij hand opsteken. Wie is voor deze motie? Ik constateer dat voor zijn de GBZ, het CDA, Partij Veldwich, Partij van de Arbeid en deze 60 voor zijn aanwezig. Wie is tegen deze motie? Tegen deze motie zijn eh, VVD en OPZ voor zover aanwezig. En meneer Cohen, zie ik dat goed? Dan mag ik corrigeren, want ik heb in het begin gezegd... dat voor waren eh, GBZ totaal, maar dat zijn alleen... mevrouw van der Veld en de heer Niesenbeek. Excuses mevrouw de Kluvier. Maar volgens mij is daarmee de motie met 8 tegen 6 aangenomen. Daarmee is agenda punt 6 behandeld... en gaan wij over naar agenda punt 7... Misschien een nog wel leuker onderwerp, maar u stapt natuurlijk wel dat ik enigszins bevooroordeeld ben. En ik vraag mevrouw Van der Veld om mijn positie als waarnemend raadsvoorzitter over te nemen, want ik ga inhoudelijk de behandeling doen. Dus ik schors even kort. Kijk rond. Wie wil in eerste termijn het woord voeren? Ik zie VVD. Meneer Hendricks. Meneer Berendsen, Mevrouw Rietkerk. Zandbergen. Cohen. En Belen. Dan wil ik ook in die volgorde beginnen. Meneer Hendricks, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben het net gehad over de toeristische visie... en daar was een, een flink deel van de tijd uh, ingeruimd over de leegstand in het dorp. En um, als je het toch hebt over wat ondernemers nou, uh, nou echt zou faciliteren... is dat niet een onderzoek, maar is dat uh, gewoon het beperken van regels. Want dan kan een ondernemer weer ondernemen. Dus dat is het belangrijkste doel... Wat voor de VVD voorop staat bij de aanpassing van de APV is het beperken van regels. We zijn ook blij dat dat uh, bij de kaders als doel staat vermeld. Wat de VVD betreft kan ook best ambtelijk of politiek worden gekeken welke regels we kunnen uh, beperken. En is daar zo'n heel circus uh, met alle kosten en ambtencapaciteit in een toch al piepende en krakende organisatie uh, niet nodig... Maar goed, als we dan toch op deze manier doen, dan moeten we het wel zuiver doen. En als we inderdaad op een zuivere manier die participatie willen doen... dan moeten we mensen ook beloven, uh, uh, dan moeten we ook geen valse verwachtingen willen wekken. En ik heb vorige week, of nou, twee weken geleden bij de commissiebehandeling... ook aan de, wet, aan de burgemeester gevraagd uh, hoe we dat nou moeten zien met die participatie. Uh, ik heb toen gezegd, stel maar dat er een handje vol beroeps... Uh, Sir Pieter komen inspreken en de, de uitkomst is... we gaan vooral flink, flink wat nieuwe regels toevoegen. En toen zei de burgemeester... nee, dat houdt zich dan niet aan de kaders. Dus dan kan de raad een besluit nemen. En volgens mij, als we op deze manier kijken... dan kan de VVD daarmee leven. Dus er wordt een, feitelijk een advies gegeven... vanuit de participatiebijeenkomst. Dat advies wordt heel serieus genomen... maar uiteindelijk stelt de raad de APV vast. Dat is de uh, toelichting die ik ook zo van de burgemeester heb begrepen. En als je op die manier die participatiebijeenkomsten ziet... Dus uh, we stellen kaders, mensen participeren en de, VVD, uh, en de raad zal uiteindelijk die uh, uitkomsten daarvan wegen. Dan ben je niet meer bezig met co-productie. Dan ben je bezig in de termen van de participatieverordening met adviseren. Een advies wat we heel serieus nemen, maar wat niet hetzelfde is als co-productie. Want als je naar de verordening kijkt, is co-productie voor dingen waar de gemeenteraad of de gemeente geen echte mening over heeft. En daarom, als je sticht kijkt naar de verordening en de toelichting die ook door de portefeuille is gegeven... is eigenlijk uh, wat we hier gaan doen, is adviseren en geen co-productie. Dus daarom heeft de VVD samen met het CDA het volgende amendement, uh, wil ik graag bij deze indienen. Uh, de Raad van de Gemeente Zandvoort. In vergadering bij 1 op 28 februari 2017 gelezen het voorstel in zaken kadersparticipatie aanpassing APV constaterende dat het college onder meer voorstelt dat belanghebbenden een beginsel kunnen participeren op het niveau adviseren, maar dat ze voor vijf specifieke artikelen kunnen participeren op het niveau co-produceren. De inspraak- en participatieverordening co-produceren met name geschikt acht, citaat, voor situaties waarin een beperkte kring betrokkenen een keuze moet maken over iets waarover de gemeente zelf geen eigen doorslaggevende voorkeur heeft en waarbij geen noemenswaardige belangen van derden in het geding zijn. Denk aan het inrichten van een groenstrook voor een rijtje huizen... of het geven van een bestemming aan een klein buurtplein... dat geen functie heeft voor anderen dan de direct omwonenden. Einde citaat. Bij het niveau adviseren... het advies blijkens de verordening zwaarwegend is... en hier slechts beargumenteerd van kan worden afgeweken. Overwege dat blijkens de toelichting uit de verordening... co-produceren niet van toepassing is op dit traject. Derhalve adviseren het meest gewenste niveau van participeren is... Besluit kaderbeterschappen uit de lijst met kaders, zodat over alle artikelen op het niveau adviseren kan worden geparticipeerd. Zandvoort, 28 februari 2017, eh, VVD en CDA. En daar wou ik het met de eerste termijn bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar mijn lijstje en heb ik als tweede persoon genoteerd de heer Berendse, Oudere Partij. Aan u het woord. Dank u wel, uh, voorzitter. Uh... Ik heb het amendement niet op papier staan, maar ik weet niet of we dat nog krijgen of heb ik dat gewoon gemist. Nou. Uh, wat ons betreft uh, uh, zeg maar is het, uh, mag het, uh, het niveau van co-produceren blijven staan. Dat, uh, uh, wat ons betreft is dat in ieder geval uh, geen probleem. Ik heb eh, tijdens de commissievergadering heb ik gevraagd in ieder geval wel eh, aandacht voor de inspraak van bewoners. Ik, heb, eh, ik, ik ben niet zo bang voor dat er zoveel zeurpieten te komen. Eh, ik, maar ik denk wel dat het gewoon relevant is om eh, zeker met eh, het oog op allerlei pop-up festiviteiten en verkorte eh, eh, procedures voor wat betreft vergunningen, denk ik dat het wel eh, van belang is dat ook eh, er aandacht is voor de belangen van de bewoners en niet alleen maar voor de ondernemers. Ik heb eh, tijdens de commissievergadering heb ik ook gevraagd aan u meneer de voorzitter, eh, of aan de, de portefeuillehouder. Eh, APV is hartstikke leuk, maar als je niet handhaaft, dan schiet het nog niet niks op. Eh, toen maakte de eh, portefeuille een opmerking dat het ook te maken had met zeg maar, budget. En ik denk dat dat, eh, zeg maar, dat probleem meneer is inmiddels Birelsen. opgelost. Want er is eh, zojuist is er 100.000 euro aan uw collega verstrekt. En daar kan dat makkelijk uitbetaald worden, want die weet toch niet waar het voor bestemd is. Meneer Behrendsen, u heeft had een interruptie. U bent uitgesproken, maar ik neem aan dat de heer Hendricks toch zijn vraag nog wil stellen. Ja, dank u, voorzitter. Ja, de heer Behrendsen had het over, uh, die sloeg aan op, het, op die de die we kunnen inspreken. Dat, dat was natuurlijk mijn uh, angst. Maar het zou ook zomaar kunnen dat er alleen maar vijf ondernemers komen inspreken. En de heer Behrendsen gaf aan... Uh, ik wil niet alleen maar naar de ondernemers luisteren. Maar wat doet hij dan als er alleen maar vijf ondernemers komen inspreken? Verder helemaal niemand. En dan wordt eigenlijk besloten om die APV bijna volledig af te schaffen. Alles mag, alles kan. Neemt de, v neemt de OPZ dat resultaat dan uiteindelijk over in de raad? Nou, dat doe ik niet. Want uh, zeg maar, uh, het blijft bij co-produceren en adviseren. Dus dat houdt altijd nog in dat de raad het laatste woord heeft, uh, volgens mij. De essentie van het verschil tussen co-produceren en adviseren is dat we adviseren kunnen we zwaar, met zwaarwegende argumenten afwijken. En bij co-produceren nemen we het resultaat hoe dan ook over. En we hebben geen eisen gesteld aan hoe representatief de groep moet zijn. We hebben, dat soort eisen hebben we niet gesteld. Dus het zou zomaar kunnen dat er vijf ondernemers komen inspreken... die besluiten om de volledige APV af te schaffen, bij wijze van spreken... en dat de OPZ eraan gebonden is omdat we nou hebben gezegd co-produceren. Of denkt de heer, de heer Berensen toch... Uh, ja, voor mij is het punt wel helder. Er was nog een interruptie, de heer Sandbergen. Ja, voorzitter, de heer Hendricks die heeft het over co-produceren. En die stelt in feite dat als de raad besluit co-produceren. Dat we dan, als er op een gegeven moment een resultaat is. Dat er dan eigenlijk niks meer aan te doen is. Ongeacht het aantal mensen. dat heb ik goed begrepen, hè? meneer Hendricks. Zo ongeveer heeft u het gezegd. Meneer Hendricks? Ja, dat is ongeveer wat ik heb gezegd, maar niet helemaal. Want feitelijk zal de raad altijd de APV vaststellen. Maar als je co-produceren zegt dat je gaat doen... dan zeg je tegen die mensen die komen inspreken... wat er ook uitkomt, we nemen uw uh, verhaal over. Dat is de definitie volgens de verordening. Voorzitter, dat is uh, naar is mijn mening er. niet waar. Want uh, in, in de inspraak en participatieverordening... van de gemeente Zand voor 2013 onder G... Daar staat dat het door gemeente en belanghebbenden in gezamenlijk overleg ontwikkelen van een plan of beleid met inachtneming. En daar komt het, met inachtneming van vooraf meegegeven kaders. Dus dat wil dus zeggen dat voorwaarders, want kaders zijn voorwaarders, dus de raad of het college en de raad besluiten een aantal voorwaarden mee te geven waaronder koop produceren plaats kan hebben. Dus je kan, hoe je het ook wendt of keert, de raad heeft uiteindelijk altijd het laatste woord. In dit geval het eerste woord. Dank u wel. Dan wil ik uh, het woord geven aan mevrouw Rietkerk. Ja, dank u, voorzitter. Ik vond het in eerste instantie een moeilijk uh, amendement... Uh, omdat adviseren... Uh, in de commissie is dat ook al aan de orde gekomen... dat adviseren toch uh, de meeste ruimte geeft aan de Raad... om uiteindelijk een eindbesluit te nemen. Mijn ervaring van alle participatiebijeenkomsten... in de afgelopen jaren uh, is toch anders... Um, ik heb ook de burgemeester horen zeggen... de portefeuillehouder... dat je natuurlijk heel goed kijkt wie je uitnodigt... welke mensen je gaat benaderen... om deel te nemen aan bijvoorbeeld... een uh, participatieronde, een gespreksronde. En uiteraard bestaat er ook de vrijheid voor anderen... om daar uh, naartoe te komen. En ik moet zeggen dat is allemaal bijna in co-productie gegaan. En ik moet zeggen, het was niet slecht. Het was eigenlijk positief. Dus of ik meega met, uh, met dit amendement... is afhankelijk van wat ik nog hoor van uh, de portefeuillehouder. Dank u wel. Meneer Sandbergen. Nou, voorzitter, als we het hebben over participatie en over co-produceren, adviseren, et cetera... Dan, uh, ja, dan komt mij dat als een beetje als een déjà vu Komt dat over. Uh, die discussie hebben we inderdaad een aantal jaren uh, uh, gevoerd. Een uh, aantal jaren geleden gevoerd. En uh, kort geleden in de commissievergadering... heb ik een, uh, naar mijn mening een warm pleidooi gehouden... om co-produceren... Co uh, zoals uh, de portefeuillehouder in dit geval heeft uh, neergeschreven um, hoe heet het uh, in te voeren. Dus daar gaat, uh, staan wij nog steeds op ons standpunt. Desondanks zijn we best wel gevoelig voor uh, kritiek op dat gebied. En uh, ook uh, bezwaren of in ieder geval angsten uh, die uh, naar voren komen. Uh, uh, als het gaat om die co-produceren en ik zou dan graag ook uh, de, de portefeuille willen portefeuillehouder willen uitnodigen om uh, een toelichting te geven over uh, zijn voorstel met betrekking tot de co-produceren uh, co en uh, de onderwerpen die hij daarvoor uh, uh, geschikt acht. Dank u. Dank u wel. Meneer Cohen. Ja, dank u wel. Er uh, zijn al een aantal dingen natuurlijk uh, voorbij gegaan... Uh, ...waaraan ik wil toevoegen... ...in het kader van de zuiverheid, wat net genoemd is... Um, ...ja, wat, wat zijn de verwachtingen van de co-producerende participanten? Wat voor verwachtingen? Dat moet je wel heel duidelijk stellen... ...want anders krijg je een en al teleurstelling misschien. Hè? De tweede ook in het kader van zuiverheid... ...die... Uh, ...afspiegeling, die verhouding van uh, uh, burgers, inwoners, dan wel ondernemers... ...dan moet je gewoon ja, heel zorgvuldig mee omgaan. En het mag niet zo zijn dat het doorslaat naar een, een ander gebied. Hè? Dus, dus doorslaat naar inwoners of alleen doorslaat naar, naar de ondernemers. En tot slot wilde ik opmerken dat... Ja, ...we hebben het eigenlijk over het we burgerlijk wetboek, maar dan lokaal... Nou, dan denk ik wel dat uh, in dit geval de raad gewoon uh, het laatste woord moet hebben. Is ook leidend. En dan mag het naar mijn mening een rol zijn van adviserend. En wat je ermee doet, Nou, dat zie je dan in, in, in de raad. Ja? Dank u wel. Dank u wel. Meneer Beelen, aan u het woord. Voorzitter, hartelijk dank. Ja, voor het CDA geldt uh, verwachtingen, helder verwachtingen scheppen en de burgers serieus nemen. Maar co-produceren is daar niet geschikt voor. En vandaar dat wij van harte het abonnement hebben... dat we daar mee aan doen. En uh, ik verwijs wat dat betreft... Ook naar, de, naar de beantwoording naar het betoog van de heer Hendricks. Want dat was ook uh, helder voor het CDA. Dank u wel. Anderen nog in eerste termijn? Helemaal niemand. Portefeuillehouder. Bent u er klaar voor? Aan u het woord. Meneer Meijer. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik ben aan het nadenken uh, wat ik u ga meegeven. En toen ik terugkwam van vakantie, trof ik deze envelop aan. En weet u wat het mooie is? Het zijn de kleine, uh, noem ik maar de aangename dingen van het leven. Want dan krijg ik een, een kaartje met een prachtig uh, handschrift van een mevrouw die 92 jaar is. En de essentie daarvan staat in één zin, wat zij uh, mij meedeelt. De nieuwe wereld is alleen geholpen door elkaar meer vertrouwen te geven. Met vriendelijke groet. En dat is eigenlijk, denk ik, hoe ik ook naar de wereld kijk. En uh, als ik kijk naar de levenservaring van deze mevrouw, dan denk ik van wauw, dat is mooi. Dat geeft de burger moed, maar dat geeft ook de burgervader moed. En u weet dat ik een hartstondig voorstander ben van participatie. Dat is ook de reden waarom de algemene plaatselijke verordening... ...want die bepaalt uiteindelijk hoe we in de openbare ruimte in de kern met elkaar omgaan... Uh, ...dit traject opnieuw is gestart. En 98% daarvan gaat op het niveau adviseren. Maar 2%, dat zijn vijf kleine onderwerpjes en ik bagatelliseer niets... Kleine onderwerpjes, onderwerpjes, jus, jus, ik zal hem nog kleiner maken, gaan naar co-productie. En dat heeft te maken meer met eh, dat ik denk, ja, je heeft zou... heeft een interruptie? Ik heb een interruptie. Meneer Hendricks. Ja, voor mij kan die interruptie dan beter aan het eind van de zin, want de, de, de, de portefeuille was nou halfwege in de zin. Maar... Hij had het over vijf kleine punten. Maar het gaat hier over evenementen. sluitingstijden sluitingstijde horeca bedrijf, uh, horecabedrijf. Verboden drankgebruik. incidentele collectieve festiviteiten. En parkeren van kampeermiddelen en grote voertuigen. Dat zijn niet bepaald de... zoals het in de verordening uh, staat... Uh, inrichten van een groenstrookje. Het zijn wel een hele andere uh, schaalonderwerpen uh, volgens mij. Het inrichten van een groenstrook... is volgens mij niet in de APV geregeld. Meneer Hendricks... Uh. En dus in die zin gaat de vergelijking niet helemaal op. En u heeft gelijk, ik was wat aan het chargeren. En dat is soms ook goed om de zaken scherp te zetten... in de essentie van waar we hier het debat met elkaar over hebben. Waar ik u toe probeer te verleiden is... dat u op een paar onderwerpen probeert uw nek uit te steken... en dat vertrouwen geeft naar en degene die dit gaan doen... En ik heb u de vorige keer aangegeven dat wij in de gelukkige omstandigheid zijn om een externe procesbegeleider in te huren. Hij zit ook in de zaal die dat de vorige keer op een uitstekende wijze met heel veel waardering van ondernemers en inwoners heeft gedaan. Ook van u, want u heeft met een hamerslag volgens mij dat hele advies overgenomen. En we zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij een interne medewerker hebben die dat react toen ook heeft gedaan. En die zit er nu ook. Dus die ervaring is hier. En daarom heb ik u uitgedaagd, en dat college staat erachter, u heeft een memo gelezen, dat dat gewoon kan met vijf onderwerpen. Ik zal de verkleinwoordjes laten vallen. En daarmee geeft u ook een nadrukkelijk signaal af naar onze samenleving. Dat is wat ik hier bepleit. En ik heb de vorige keer aangegeven, het is aan u of u dat signaal wilt afgeven of niet. Het is aan u of u bepaalt, het zijn er drie, vijf of nul in co-productie... Maar het kan wel degelijk. Want natuurlijk kun je de verordening zo lezen. Daar is ook de toelichting op geduid. Dat dat voor die en die specifieke dingen kan. Maar dat wil niet zeggen dat het niet voor andere situaties ook geschikt is. Dat is de essentie. En natuurlijk doe je dat zorgvuldig. Dat betekent dat wij in een algemene eerste bijeenkomst... gewoon gaan inventariseren waar wil men het over hebben. En dan per onderwerp een tafel gaan organiseren en dan ook borgen dat de belanghebbenden aan die tafel zitten. Anders werkt participatie niet. Daar moet je een dialoog en een debat hebben. En dat wordt ook in de verslaglegging zorgvuldig vastgelegd. En de essentie daarvan is dat als er onvoldoende belanghebbenden aan de tafel zitten... dat daarmee, als dat een co productieonderwerp zou zijn... de kracht van dat advies, en dat wordt ook zichtbaar gemaakt aan u... ...van waarde minder is. Want dan heeft u uw handen vrij. Dat is de gedachte achter participatie. Dat is, als je het goed organiseert en de juiste belangengroepering aan tafel hebt... ...dan krijg je ook een uitkomst waar u ja tegen kunt zeggen. Want dat is uiteindelijk uw verantwoordelijkheid. En ja, dat is met co-productie. Maar inderdaad, dat kun je niet afwijzen... ...tenzij je zeer zwaarwegende argumenten hebt. Maar als dat traject niet goed gaat en dat ligt in de verslaglegging vast, dan heeft u die argumenten. Ik zou zelf ook niet anders willen. En met adviseren is de kern dat u uw uh, advies waardeert en ook overneemt tenzij. Dat zit een wat lichtere variant. Maar nogmaals, als dat ook procedureel niet zorgvuldig gaat, heeft u meer armslag. We zitten hier natuurlijk niet voor elkaar om elkaar in die zin onnodig in de problemen te brengen. Daar heeft de portefeuillehouder geen behoefte aan. Het college niet. En ik schat in de raad ook niet. Want dat hoort bij verwachtingen naar inwoners en ondernemers. En wij kijken terug op een uh, traject waarvan ik zeg... dat was positief en buitengewoon tevreden. En bevredigend. En niet, niet slecht. Want als een Nederlandse uitdrukking... nee, ik kwalificeer hem anders. En met die ervaring durf ik dat traject ook aan te gaan. Ehm... Uh, dat in algemene zin. Ik kijk nog even na of er concrete uh, vragen zijn. Ik ben het ook niet eens met de interpretatie die meneer Hendricks geeft. Mevrouw Rietkerk en meneer Sandberg gegeven volgens mij de juiste interpretatie van onze participatieverordening. Daar staan ook die criteria in, die passen wij ook toe. Daarom is dat ook als kader door u voor, aan u voorgesteld. We moeten volgens die verordening en die systematiek gaan handelen. Ook de Nationale Ombudsman, dat rapport, wordt door ons toegepast. Daar staan eigenlijk gewoon de vergelijkbare zaken in, net op een andere manier. Op die manier proberen wij dat ook te beveiligen. En ik realiseer mij dat dat wat abstract is. Maar dat zijn denk ik de kaders met een aantal extra om het hierover te hebben... waarbinnen je zo'n traject zorgvuldig kunt doen. Uh, dus dat betekent dat ik hier, hier de garantie geef dat als er vijf zeurkousen komen... dat u uw handen vrij heeft om te beslissen hoe u wilt. Want dan is het participatietraject op dat onderdeel niet geslaagd... en dat komt zichtbaar terug. Daar hoeft u geen zorg, geen angst of wat dan ook voor te hebben. Het gaat ook niet gebeuren, is mijn ervaring. Um, een tafel met alleen ondernemers... Als dat gebeurt, geldt hetzelfde voor. Wordt zichtbaar gemaakt. U kunt zo nodig daarvan afwijken. Even kijken. Verwachtingen helder maken, absoluut duidelijk. Dat gaan we bij elke stap doen. In de praktijk. En dat doen we zorgvuldig. Ik laat hem... Ja. Um, meneer Paap, die hier niet is, door ziekte... heeft mij nog uh, benaderd in het kader van... De cameratoezicht. En hij wilde dat graag als onderwerp meegeven. Eh, het college is daartegen om een aantal redenen. Ik heb u in de commissie geduid dat het strafrecht daar één of twee jaar geleden nog wat op uitgebreid is. Dat er een civiele mogelijkheid is. En dat het bestuursrecht daar dan aansluitend is. En ik heb u meegegeven, organiseer niet onnodig dingen naar u toe. Dus ik geef u echt mee, dat zou onverstandig zijn. Tot slot heeft... Meneer Berendsen, uh, in de commissie ons geattendeerd op het feit... dat de participatie in inspraakverordening geëvalueerd zou moeten worden. Daar heeft hij een punt. En ik denk dat het verstandig is aan het eind van het jaar... want er zijn er een aantal participatiedirecten doorlopen... dat we dan met een voorstel gaan komen vanuit het college naar uw raad... om dat eens dus breed te gaan evalueren... en te kijken van wat zijn dan belangrijke dingen. Dat lijkt me denk ik verstandiger dan daar op dit moment mee te beginnen. Mevrouw de voorzitter, volgens mij heb ik daarmee de belangrijkste zaken gehad... en mijn passie voor dit traject voldoende onderstreept. Ik dank u wel. Dank u wel. Ik kijk even rond. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik zie één vinger omhoog. Dus de heer Hendricks. Anderen? Meneer Zondbergen. Meneer Belen, Meneer Belen. Aan u het woord. Voorzitter, hartelijk dank. Ja, wij respecteren het betoog van de burgemeester, maar bij ons staat het, ver, het scheppen van uh, heldere en realistische verwachtingen centraal. Dus vandaar dat wij uh, bij dit amendement zullen blijven. Dank u wel. Marissa Lamberger. Ja, uh, voorzitter. Uh, het gaat, en dat heb ik in de commissievergadering ook gezegd, het gaat om vertrouwen. En als je op een gegeven moment met burgers rond de tafel zitten en die ervaring die hebben we... dan merk je dat je tot goede resultaten kan komen... en dat je in feite ook tot een convenant kan komen waar iedereen tevreden mee is. En in dat kader, en als dat geen co-produceren heet, dan weet ik het eerlijk gezegd ook niet meer... In dat kader eh, denk ik dat ik eh, het pleidooi van de, de portefeuillehouder in zijn geheel kan vormen. Want eh, de, de, de angst die de heer, eh, of de kritiek, laat ik het zo zeggen... die de heer Cohen namens GBZ naar voren brengt... dat eh, je misschien verwachtingen zou werken... of dat je misschien, eh, ja, ik weet niet, allerlei eh, problemen zou kunnen scheppen, herken ik, maar dat kan je van tevoren... In co-produceren kan je daar afspraken van maken. Want dat is nou juist een van die dingen die je naar voren kan brengen. Uh, uh, dat is kaderscheppend. Daar kan je van tevoren als gemeenteraad en uh, als college kan je daar, uh, aandacht aan, aan uh, besteden. Dus ik, ik zie eerlijk gezegd uh, niet uh, de noodzaak om uh, het uh, uh, amendement van uh, VVD en CDA uh, te ondersteunen. En ik verzoek, eerlijk gezegd, ook in het kader van de vertrouwen... Uh, die wij als uh, raad richting burgers moeten geven... Die, uh, dat amendement ook in te trekken. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Rietkerk. Dank u. Uh, ik onderstreep de woorden van uh, de heer Sandberg.